Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De VS gaat 500 miljoen Pfizer-vaccins aankopen om vervolgens te doneren aan armere landen, melden Amerikaanse media. President Biden maakt het plan waarschijnlijk deze week bekend. Eerder beloofde hij al 80 miljoen doses te doneren. De vaccins zullen via het COVAX-programma aan 92 ontwikkelingslanden worden gegeven. Biden maakt deze week een reis door Europa, onder meer voor een G7-top... en een ontmoeting met de Russische president Poetin in het Zwitserse Genève. Duizenden Poolse mijnwerkers protesteerden vandaag in Warschau... tegen een mogelijke sluiting van een kolenmijn. De woede richt zich vooral tegen het Europese Hof van Justitie... dat in een uitspraak de onmiddellijke sluiting eist van de mijn in het zuidwestenland van het land. Die zaak was aangespannen door buurland Tsjechië. Het land zegt veel last te hebben van lucht- en bodemvervuiling door die mijn... Polen is voor bijna 70% van zijn energieverbruik afhankelijk van de koolwinning. Het land heeft daardoor de meest verontreinigde lucht van de Europese Unie. Oxfam NoVip luidt de noodklok over de gevaren... waar jonge vluchtelingen in Europa mee te maken krijgen als ze 18 worden. Ze raken vaak dakloos en lopen risico te worden uitgebuit... De hulporganisatie deed onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. Deze landen slagen er volgens Oxfam Novib niet in om 18-plussers te beschermen en te ondersteunen. Over Nederland merkt het rapport op dat een groot deel van de steun, die minderjarige asielzoekers krijgen, in één klap wegvalt als iemand 18 wordt. Zo'n 85% van de Nederlanders verheugt zich op de tijd na corona. Als aan het eind van de zomer de meeste maatregelen verdwijnen, zoals minister De Jonge verwacht, is ruim 66% blij dat ze af zijn van de mondkapjes. Uit onderzoek van INO Research voor de NOS blijkt verder dat restaurantbezoek, vakantie in het buitenland en aanraken en knuffelen hoog scoren. Jongeren verheugen zich vooral op concertbezoek.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 Van zon, zee, Zandvoort en Je don't niet dat in het moment bent, totdat het een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 ZFM, hoe je nu overal? Ja. Je nu overal ja. en maal c'est le vent qui frôle. Samas sur mon épaule. Le fil de temps à ma tête. Pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline. Derrière un champ de ruine, le moment de grandir, ne va te retenir, je vois derrière nous des morceaux. Understand. House music. Can't you understand? Can't you understand? 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blommerszomershit.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 So, say...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 I find you very attractive. I find you very attractive. Um would you go to bed with me?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 go to bed with me?